Gisteren werd in Frankrijk de socialist Hollande gekozen tot president. En ook in Griekenland waren verkiezingen. Volgens Merkel moeten de nieuwe leiders geen besluiten terugdraaien. Anders wordt het wel heel moeilijk afspraken te maken in Europa. Dat we niet na walen. alles wat we al besloten hebben weer ter de disposition stellen kunnen... dan kunnen we in Europa niet meer werken.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 In de Italiaanse stad Genua is de topman van een kernenergiebedrijf beschoten. De atoomdeskundige werd geraakt in zijn been. Hij ligt in het ziekenhuis. De twee mannen, de daders, de vermoedelijke daders, reden weg op een scooter. Volgens Italiaanse media zijn zij anarchisten. In Genua zijn diverse anarchistische bewegingen met een grote achterban. In Italië is veel verzet tegen kernenergie. Via zonnige periode, maar ook stapelwolken. Temperatuur 13 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel bewolking en in het westen af en toe regen. Zo, kinderen naar bed, tv aan, even heerlijk relaxen. Dat zijn de foto's Thuis van Prominent. Prominent, specialisten lekker zitten!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 Daarna gaat uh, Stop de Traffic-directeur Anthony Fountain... in onze dagelijkse opinie in rubriek en oppersschillen. Anthony, goedemiddag. Goedemiddag. Waar wil je het over hebben? Uh, over het frietverbod, wat vorige week in, uh, door het PvdA in Amsterdam werd uh, geopperd. En waarom wil jij het daarover hebben? Uh, nou, niet omdat ik vind dat jongelui minder patat moeten eten... maar omdat ik eigenlijk vind dat dat vooral iets is... wat je vanuit de ouders en de sociale omgeving moet stimuleren... en wat minder vanuit een idee van de overheid uh, bepaalt dat maar even. Daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst Griekenland. Gisteren waren de verkiezingen in Griekenland al zegt 80% van de Grieken graag de euro te willen houden. Toch hebben de Grieken gestemd op partijen die de afspraken met Brussel opnieuw ter discussie willen stellen. De toekomst is onzeker. Niet alleen voor de Griekse politiek, maar juist ook voor de gewone burger. Luistert u naar het volgende deel in ons dagboek Griekenland. Meer dan 51% van de volwassenen tot 25 jaar is werkeloos. Dit meldde het Gietse journaal. Dat is een verdubbeling ten aanzien van 2009. Onder de mensen van 25 tot 34 jaar is de werkeloosheid inmiddels ook al opgelopen tot 28 procent. Weet u wat er door mij heen schoot toen ik al deze getallen in combinatie met deze leeftijden zag? Dat dit veelal de leeftijd is waarop mensen levenspartner tegenkomt of aan een gezinnetje wil beginnen. De natuur zal zich natuurlijk niet helemaal laten dwingen door de economische situatie in het land. Maar dit zal ongetwijfeld grote invloed hebben. Er is bijvoorbeeld al vastgesteld dat er aanzienlijk minder bruiloften zijn. Uiteraard is liefde de grootste drijfveer bij het uitzoeken van een partner. Maar er zullen ook mensen zijn die verder kijken. Vrouwen waarschijnlijk nog meer. Een man met of een man zonder werk zal zeker invloed hebben op het plannen van een gezin... Het is bekend dat vooral jong gedwongen weer bij hun ouders wonen. Dit omdat zij geen werk kunnen vinden. Geen ideaal uitgangspunt voor een gezinnetje. Stelletjes die al langer samen zijn, zullen bij een enorme daling van hun loon ook wel twee keer nadenken over het beginnen aan kindjes. Ik ken een stel hier op het eiland dat niet meer aan een tweede kindje durft te beginnen om die reden. Zo zullen er zeker meer zijn. Geen ouder wil zijn kind tekort doen. Daarom zullen steeds meer mensen wachten tot er een meer stabiele tijd aanbreekt... en een vooruitzicht op een betere toekomst. Maar zal die er wel zijn? Zal deze enorme onzekerheid die er in dit land heerst binnen de komende tien jaar veranderen? Er schoten daarna nog meer dingen door mijn hoofd. Een eventuele vermindering van het aantal geboorten, hoge werkloosheid... En daarnaast een groot percentage jongeren dat het land verlaat. Dit zal ook een enorme impact hebben op de bevolkingssamenstelling. De vergrijzing zal je buitenproportionele vormen aan gaan nemen. Wat zal dat betekenen vooral die ouderen van nu en later? Op dit moment zijn de meeste pensioenen al zo klein dat het pure armoede betekent voor velen. Straks zal er niets meer zijn. Ouderen zullen hier compleet aan hun lot overgelaten zijn. En dan maar niet te spreken van al die mensen die het leven niet meer zien zitten. Hulpinstanties zijn er weinig. Er is maar één telefonische hulpdienst voor de inwoners van Athene. Waar een derde van alle inwoners van heel Griekenland woont. Dat zijn dus bij lange na niet genoeg hulpverleners om mensen van een riechel af te praten. Het aantal zelfmoorden is in een jaar tijd dan ook verdubbeld. Eén ding kunnen we zeker al concluderen. De economische crisis heeft zoveel meer invloed dan alleen maar de financiële buitenkant. Dat zover. Het dagboek Griekenland. Stel, een schietpartij bijvoorbeeld op het schoolplein. De daders willen zoveel mogelijk slachtoffers maken door wild om zich heen te gaan schieten. Amok noemen de deskundigen het. En in Nederland hebben we en met de schietpartij vorig jaar in het winkelcentrum in Alfa ook kennis meegemaakt. Zijn we er genoeg op voorbereid? another of those awful bulletins about a school shooting horrific shooting at a korean university there a former student who shot his victims at point blank range well she got shot because she helped one of her friends that fell on the floor she helped to get her up and that by that time he was shooting at both of them and she got hit ja, dit gebeurde vorig jaar nog. De 376e schoolshooting in Amerika. Deze keer in Californië. Een vorm van amok die het meest voorkomt. Bij ons in de studio is Jaap Timmer. Hij is lector veiligheid aan de Hogeschool Windersheim in Zwolle. Waar morgen een congres wordt gehouden over wat u noemt publiek geweld. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Dankjewel. Keurige term voor dit soort uh, moorddadige schietpartijen. Ja. Amerika staat dus stijf bovenaan als het gaat om schoolshootings. Mm -hmm. Maar ons buurland Duitsland staat op nummer 2 met 14 van dit soort uh, gebeurtenissen. Dat zijn onze buren. Maar hier komt nooit voor hè. Hier is het nog niet voorgekomen, klopt. De dreiging is er wel een paar keer uh, geweest. En overigens Duitsland, als je het naar de ratio van de bevolking... de bevolkingsomvang terugrekent... staat Duitsland eigenlijk op één boven de Verenigde Staten. Oké. Okay. Uh, maar goed, dat is natuurlijk één of niet zo belangrijk. Maar in Nederland uh, is die dreiging er wel geweest... naar aanleiding van ook gebeurtenissen in, uh, in Duitsland of elders in de wereld. Dat brengt dan mensen toch soms op ideeën. Maar uh, gelukkig uh, heeft men juist in die gevallen zo goed gesurveilleerd uh, op het internet en informatie ingewonden... in de groep die uh, iets van plan was... of de, de, rond de individuen die iets van plan waren... dat men het heeft kunnen voorkomen. En er is bijvoorbeeld één jongen uh, opgepakt en veroordeeld... Wegens voorbereidende handelingen. Ja, het kan dus hier ook gebeuren. Het dat kan zei... maar zo gebeuren. Nee. Kijk, al aan de Rijn had ook uh, in een school kunnen gebeuren... of uh, ja. uh, in een station, of uh, wat dan ook. Vorig jaar, rond deze tijd, verschenen er een rapport... waaraan u ook heeft meegewerkt... waarin scholen allerlei adviezen kregen om shootings te voorkomen... door bijvoorbeeld potentiële daders te herkennen. Wat er ook staat in dat rapport... zijn maatregelen die je als school kunt nemen... om tijdens zo'n shooting het aantal slachtoffers te beperken. Wat moet je als school echt goed voor elkaar hebben? Um, nou de scholen zijn zodanig verschillend... dat je eigenlijk niet één oplossing hebt... voor alle uh, onderwijsinstellingen in heel Nederland. Dus men moet zelf heel goed kijken... op basis van het gebouw dat er is... de voorzieningen die er zijn... het calamiteitenplan dat er al moet liggen... Hè, voor brand en dergelijke omstandigheden. Uh, maar dan kijken naar ja, dit soort gedrag... en wat kun je doen... Bijvoorbeeld om uit bepaalde delen van de school mensen heel snel maar veilig te laten vluchten. Dus, dus een schuilplaats, een vluchtroute? Een vluchtroute of een vluchtplaats, dat is de tweede mogelijkheid die je dan ook van buiten kan afsluiten. Maar eh, het probleem daarbij is dat sommige scholen, eh, vooral ook in Nederland, een heel erg open karakter hebben. In de meest letterlijke zin van het woord dus dat lokale glas, dat is dat lokalen vaak glazen wanden hebben. Ja, dan kun je je afsluiten, nee. maar dan wordt het er niet veiliger eh, nee. van. Eh, dus dat moet men heel erg op maat van de eigen voorziening, het eigenlijk, we kunnen niet in één keer alles nieuw bouwen nee. of helemaal gaan verbouwen. Je moet gewoon pershoorgebouw bekijken wat ja, dan verstandig ja, is. En dat, daar hebben we richtlijnen voor gegeven, ja, op basis van de literatuur die er internationaal een beetje is, is dus niet veel, en op basis van kennis die er al is over hoe ga je om met calamiteiten zoals brand of andere omstandigheden. Ja. Schuilen en vluchten, dat moeten scholen dus voor elkaar hebben. U heeft samen met andere deskundigen vorig jaar allerlei aanbevelingen gedaan daarvoor. We waren benieuwd of scholen een jaar na het verschijnen van die handreiking ook wat met die adviezen hebben gedaan. En we gingen daarvoor onder andere langs bij het Deltion College in eh, Zwolle. Daar nemen ze dit fenomeen inmiddels bloedserieus en niet zonder reden. Drie kwartier geleden is het Deltion College in Zwolle ontruimd. Ontruimd vanwege een bedreiging. Het was wel even schrikken, ja, want we wisten, niet, we wisten niet zo goed wat daar aan de hand was. Het is maandag 13 februari. Het was niet serieus, dachten wij eerst. In het enorme pand van het mbo-college Deltion... ...krijgen de leerlingen de schrik van hun leven. Maar het bleek wel heel serieus te zijn... Ergens in de school wordt een gewelddreigement gevonden. Er werd geroepen in de keuken dat we alles moesten laten vallen... onze jas moesten pakken en zo snel mogelijk naar buiten moesten gaan. En op diezelfde maandag krijgen ze het bij de bewaking van die school... ineens heel erg druk. Ja, dat klopt. Ze hebben dat inderdaad bij de centrale post gemeld. Dus uh, vandaar uh, dat wij uh, overgaan zijn op ontruiming. De beveiliging ligt het uh, management in. Dan direct doorschakelt naar de politie. Vertelt directeur Jan Ernst van Driel in de meldkamer van zijn school. Uh, de politie komt, de uh, politie schakelt ook op. Als de dreiging is binnengekomen... En de politie is gearriveerd, wil Deltyon overgaan tot ontruimen. Maar dan blijkt dat de standaardprocedure voor ontruiming niet past bij wat er hier aan de hand is. Vervolgens uh, hebben wij een ontruimingsscenario. Het, het, het signaal gaat en men gaat naar verzamelplekken toe. Alleen uh, ons werd ons dringend geadviseerd om dat scenario in ieder geval niet te hanteren. Omdat dat een gevaar oplevert als mensen uh, bij elkaar op dezelfde plek terechtkomen. De standaardprocedure voor een ontruiming, die scholen veelal hebben levert juist extra gevaar op. Thijs Hamelink, projectleider AMOC van de Nederlandse politie... legt uit waarom. Nou, bij dit soort incidenten, bij AMOC-incidenten kan het zijn dat de dader wetenschap heeft van de uh, ontruimingsplannen. Omdat in veel gevallen de school al bijvoorbeeld uh, geoefend heeft... in brandalarmen en dergelijke. Dus hij kan die specifieke plaatsen waar leerlingen naartoe gestuurd worden... gebruiken om nog meer slachtoffers te maken. De amokdader is erop gericht zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Dus stel je gaat de mensen laten vluchten naar een specifieke locatie... kan hij daar ook op de proppen komen om zoveel mogelijk mensen te doden. Deltion heeft inmiddels lessen getrokken. Nou, we één ontruiming kende, zullen we nu verschillende soorten ontruimingen moeten doen. Het verhaal van het Deltion College in Zwolle, die na dit dreigingsincident van Amok op school... verdere soorten ontruimingsalarmeringen gaan invoeren. Hoe zit dat eigenlijk op andere scholen? Wij gingen bellen met de vraag of scholen speciale ontruimingsprocedures hebben bij Amok. Wij houden geen rekening met een schoolshooting, omdat het in Nederland niet aan de orde is. Dat is wat wij vaak hoorden toen we 50 scholen belden. verdeeld over voortgezet onderwijs, MBO, HBO en universiteiten. Van die 50 hebben er slechts 9 een speciale ontruimingsprocedure voor een geweldsincident. 35 scholen hebben maar één ontruimingsplan voor het geval de school in brand vliegt of bij een bommelding. Zes scholen weigerden de vraag te beantwoorden. Ja, bij ons is Jaap Timmer, specialist op dit terrein. 9 scholen die het kennen. Mm -hmm. Valt het me even tegen? Nou ja, ik benader zoiets als een proces. Het is een jaar geleden dat die handleiding is uitgekomen. Uh, dat moet indalen uh, en um, uh, zoiets gaat niet heel erg snel. Uh, dus valt het mee of tegen? Dat was de vraag. Ja, nou dat valt me niet tegen. Maar het is denk ik wel zaak dat men zoals het Deltion uh, niet moet afwachten tot er zoiets gebeurt. Want dan is het geen zin meer. Ja. Uh, en het Deltion doet er goed aan dus om te differentiëren. Dat is precies eigenlijk ook de boodschap van onze handreiking. En, uh, dus het, het lijkt mij verstandig dat scholen er wel mee aan de slag gaan. Wat bedoelt u met differentiëren? Nou, je differentiëren naar verschillende soorten incidenten. Uh, niet alle incidenten benaderen met dezelfde procedure. Want dat blijkt wel dus, eh, om de reden van die verzamelplaatsen en het risico dat je daar loopt, moet je dat dus niet uh, zo doen. Overigens, het interessante is dat alle scholen zijn voorbereid op brand en ontruiming bij brand. Ja. Bij mijn weten is het, in ieder geval sinds de Tweede Wereldoorlog... in Nederland niet voorgekomen dat er brand in een school ontstond... terwijl de leerlingen binnen waren. Dus dit is eigenlijk uh, Hoewel meer ik... reden om je erop voorbereiden dan op een brand? Ja, op de vuur heb ik het één keer meegemaakt. Maar er was een brand in de buitengevel. Maar die is toen helemaal ontruimd. Dus ik, ik, ik moet mezelf een beetje tegenspreken. Ja, ja. Maar uh, ja, je moet wel met dit soort dingen rekening houden. En overigens, een, ja, een schietincident is één ding. Maar in Duitsland bijvoorbeeld, het idee bestaat ook hier... dat het alleen maar jonge mannen zijn... die dan met ernstige schiet schietijzers binnenkomen... In Duitsland is een meisje gepakt met twee volle boodschappentassen... met Molotov-cocktails. Oké, okay, dat kan ook nog. Precies. Dit ging over vluchten bij een geweldsdreigement. Een tweede belangrijk element dat scholen voor elkaar moeten hebben... is de mogelijkheid om te schuilen. Want soms is vluchten niet verstandig. Wat moet je dan doen? In Duitsland, Canada en de Verenigde Staten... oefenen scholen er inmiddels volop mee de lockdown. Kinderen, leren wat sonstige klooten... Ik bitte euch dringend direct in gebouw te is een Bloomfield Secondary School emergency. Our school is now in full internal lockdown mode. Een lockdown kun je uitvoeren als een schutter in de school is, vertelt nationaal Amok-coördinator Thijs Hamerling van de politie. Ja, op het moment dat de schutter uh, zich daadwerkelijk op jouw afdeling of jouw gebouw bevindt, uh, en ben je gewoon een lopend doelwit. Dan moet je niet vluchten, dan moet je absoluut uh, schuilen. Eigenlijk is het heel simpel. Uh, je zorgt ervoor dat je in een uh, ruimte komt die slotvast uh, afgesloten kan worden of die je barricadeert. Waarmee je voorkomt dat een dader uh, met het oogmerk om mensen te doden binnen kan komen. Scholen en andere publieke instellingen moeten de lockdown kennen, vinden de deskundigen beveiligingsexpert Bram Monnier van het bedrijf TriMansion... dat onder andere scholen traint op crisisbeheersing... pleit zelfs voor een speciaal alarmeringssignaal daarvoor. Een algemeen evacuatiealarm, dat kent iedereen. De slow goop signalering is ook minder of meer standaard in Nederland. Zoiets bestaat er niet voor een lockdown. En het lijkt mij verstandig dat dat dezelfde status krijgt... en ook dezelfde bekendheid in Nederland als het algemeen ontruimingssignaal. Het MBO-college Deltion in Zwolle moest in februari ontruimen vanwege een geweldsdreiging. Bij alle mogelijkheden die de school had, ontbrak die van de lockdown. Maar dat gaat waarschijnlijk veranderen, vertelt directeur Jan Ernst van Driel. Als dat een van de scenario's is die je moet betrekken... in, in de veiligheidssituatie uh, rondom de school... Uh, dan moet je er absoluut naar kijken. En als het zover komt, wordt het personeel daarin getraind. Als dat een realistische optie zou zijn... en we zouden daar uh, het pand op kunnen inrichten of moeten inrichten... dan zou dat een van de uh, gevolgen kunnen zijn. Ja. Een school trekt lessen uit een tastbare dreiging... en gaat kijken of ze met een lockdown de leerlingen en docenten... nog beter kan beschermen als het echt gebeurt. Zo'n schietpartij in de school. In de handreiking over school shootings die vorig jaar verscheen... worden scholen geadviseerd een lockdownprocedure in te voeren. Wij vroegen scholen of ze dit ook gedaan hebben. Dit waren de resultaten. Onze school is niet op een shooting voorbereid. Mocht het zover zijn, dan heeft de schutter de dag van zijn leven. Dat is wat we in één geval hoorden... toen we vijftig scholen belden over de lockdownprocedure. Slechts twee universiteiten en één hogeschool kennen een lockdown. En van die drie heeft slechts één school de docenten daarin getraind. 42 scholen kennen geen lockdown. Vijf wilden de vraag niet beantwoorden. Ja, nou, dat, ja, ook dat is niet weer een heel groot percentage. Nee, dat klopt. Dat is inderdaad wel, wel weinig. Um, zorgelijk weinig? Uh, ja, zorgelijk weinig. Alleen ook een lockdown moet je weer niet heel erg uh, hard en eendimensionaal uitleggen. Het moet ook niet zo zijn dat je de school he helemaal hermetisch dichtgooit. Uh, want de hulpdiensten moeten natuurlijk wel binnen kunnen. En ja. uh, dat betekent dus dat je die of gecontroleerd moet binnenlaten... of het gebouw openlaten en de mensen zich laten opsluiten. Want ze noemen het in het Amerikaanse deel van de reportage ook internal lockdown. Dus zodanig lockdown dat dat ja. geldt voor lokalen. Uh, maar ook daarvan geldt dat het gewoon niet georganiseerd. Nee, Nee, nee, nou ja, de voorzieningen zijn dus er nog niet heel erg. En zo die procedures, ja, ik kan me voorstellen dat je daarbij achterloopt. Ik denk wel dat het verstandig is om uh, uh, daar meer in te ontwikkelen. We hebben de onder onderwijsinspectie gebeld, die willen niet in de uitzending. Maar die zeggen eigenlijk, ja, de kans op zo'n incident is te klein. Is ook zo, ik vind het ook eigenlijk belangrijker, uh, met alle respect... dat de scholen beter kijken naar de preventieve kant van het verhaal. Uh, want daders zijn vaak afkomstig uit de eigen groep. Ja. Of voorheen uit de eigen groep. Hè. Kinderen die zijn vertrokken of leerlingen studenten. Um, en dus de preventieve kant van het verhaal... is minstens zo belangrijk als deze repressieve kant. Maar u heeft die aanbevelingen zelf gedaan, toch? Nee, dat nee, klopt. Maar ons was gevraagd om twee kanten te, be te ja. belichten. Dat hebben we ook gedaan. Dus die preventieve kant hebben we ook uh, belicht. En dat is dan toch het verhaal van... ken je uh, populatie en zorg dat je een, een goed systeem ja. hebt... van opvang en zorg, et cetera. We hebben natuurlijk al Zou Zouden winkelcentra ook beter voorbereid moeten zijn? Ik denk dat het eigenlijk... Uh, geldt voor alle publieke, semi-publieke uh, gebouwen uh, en instellingen dat die rekening moeten houden met dit soort dingen naast de traditionele uh, voorbereidingen op uh, brand en andere uh, van dat soort fysieke calamiteiten? Maar dan is er nog heel veel te doen. Dan is er nog heel veel te doen, ja. ja klopt. En dan houdt u werk. Nou ja, deze uh, conferentie morgen hebben we ook georganiseerd. Om dat te stimuleren. En omdat het niet alleen maar een overheidsfeestje of een politiefeestje is, maar vooral een samenwerkingsverband van particulieren en, en overheidsinstanties samen en allerlei disciplines ja. daar binnen en omheen. Uh, daarom is het goed om er met elkaar over te spreken. Dank u wel. Ja, Timmer, lector veiligheid aan de Hogeschool Windersheim in Zwolle. Waar morgen dus een congres wordt gehouden uh, over publiek geweld. Wie schildert er vandaag ons appeltje? Vandaag Anthony Fountain van Stop the Traffic. Geef mij maar Anthony, met wie wil jij vandaag uh, een appeltje schillen? Ik wil graag vandaag een appeltje schillen, sorry, ik vond het wel heel <laughs> grappig. Uh, met Maarten Poorter van de PvdA Amsterdam. En die zit ook hier in de studio, welkom meneer Poorter. Dank u Want uh, wat uh, heeft Maarten Poorter op zijn geweten? Nou, vorige week uh, was het donderdag of vrijdag, kwam er in het nieuws dat, uh, dat aan de hand van uh, de heer Poorter... komt het voorstel om uh, rond uh, middelbare scholen in Amsterdam uh, het verkoop van patat te verbieden tot na de pauzes. Nou. Een mooi idee. Toch? Ja, en op zich ik, ik, ik snap het helemaal. Uh, uh, weet je, als ik bij mij in de buurt kijk, ik, ik, ik woon in Amsterdam, ik geef ook regelmatig voorlichting op scholen voor mijn eigen werk. En ja, er zijn gewoon te veel dikke kinderen. Laten we dat gewoon, obesitas is volgens mij het officiële woord, mm -hmm. laat ik dat uh, beleefd proberen te doen. Uh, maar overgewicht is een probleem. En ja. ik denk dat het belangrijk is dat dat ook aangekaart wordt. Alleen, ik vraag me echt af of we dat vanuit de overheidswegen, direct vanuit convenanten en verboden moeten doen. En ik denk, uh, ik ben de laatste tijd, uh, weet je, ik heb zelf twee kinderen en, en daar en worden ons ook geleerd qua, qua opvoeding... we zijn een beetje aan het kijken naar een man die heet Misha de Winter... die zegt, ja, je moet niet zo repressief opvoeden... maar je moet juist eigenlijk het goede stimuleren... en kijken hoe je, hoe je het kan verbeteren, zeg maar. Dus nou. ik denk, het is eigenlijk misschien niet aan de overheid om het te verbieden. Maar laten we die energie steken in het opvoeden van kinderen en ouders. Maarten Poort, u heeft dat voorstel vast niet voor niks gedaan. Even nog uh, voor de inhoud van het voorstel. Geen patat verkopen in de buurt van scholen tot na twee uur middags. Hè? Dat was ongeveer het idee. Nou kijk, het ligt, het ligt allemaal net iets genuanceerder oh. dan het in de krant Helaas. is gekomen. <laughs> zoals zo vaak. Ja. Nee, het, het probleem, en ik, ik ben blij dat u daarmee begint. Het is enorm groot. In Amsterdam 25% van de kinderen is te zwaar. Uh -huh. En de buurt waar ik het over heb... Nieuw-West, Noord, Zuidoost is soms wel uh, 50 of 60 procent van de kinderen te zwaar. En ja. nou, um, kom, ik, kom ik regelmatig op scholen? Zie je kwart over tien ochtends massa's kinderen met uh, broodjes, dunner kebab, uh, Turkse pizza's en patat uh, weer terug naar school lopen. Die ontbijten niet en die beginnen de dag met, uh, met uh, zo'n vette hap. Ja. Nou, dat vind ik, vind ik raar. Ik bedoel, ik vind ja. het, je hoort ontbijten, vind ik. Uh, daar kun je van mening over verschillen. Maar ik denk dat er weinig mensen zijn die zeggen... Uh, dit is een goede, uh, stevige basis voor een, nee, voor een lange en, en dag. En nu een voorstel. En Dus mijn voorstel is, laten we in gesprek gaan met die ondernemers. We gaan met iedereen in gesprek. Ik ben ik ben sinds jan januari is dit onderwerp echt heel stevig op de agenda gekomen. En ik heb het toen meteen als, als zit opgepakt... met ouders gaan praten, met jongeren gaan praten... met scholen gaan praten die in 2015 allemaal gezond moeten zijn. En toen heb ik in een column gezegd... waarom gaan we die met ondernemers praten? Die bieden die dingen aan. En ik vind ook dat in een gezonde buurt... ondernemers ook best wel aangesproken geworden op hun verantwoordelijkheid. Anthony, nou. Dat is de nuance bij het verhaal. Ja, nou, Dat vind ik ook een hele waardevolle nuance. Ondernemers moet je ook aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Dat is wat ik in mijn dagelijkse werk ook eigenlijk elke ook? dag ja. doe. Uh, um, alleen ik denk, juist als ik bij, bij, bij ons op het pleintje zie, zie ik ook voornamelijk overgewicht kinderen. Ik woon dan in Nieuw-West, dus uh, daar zou het ook aan kunnen liggen. Uh, maar ik vraag me af, hoe komen die kinderen aan dat geld om ochtends patat te kopen? Toen ik op de middelbare school was, had ik dat geld niet bijvoorbeeld. Daar zit echt een, een kern van het probleem zit hem in dat de sociale controle daaromheen van zowel de vrienden als van de ouders. Daar zit iets mis. En waarschijnlijk heeft de pers uw verhaal opgepikt. Maar ik denk, ja, is het een rol van de overheid om dit te verbieden of zo'n convenant aan te sluiten? Uh, nou... Misschien wel, maar misschien ook niet. En ik, ik zou juist die discussie willen hebben over hoe doen we dat als maatschappij? Hoe kunnen we nou stimuleren dat er gezond gedrag wordt gedaan? Meneer Nou, kijk, die discussie die, die is nu ontstaan. Daar ben, ik, daar ben ik gewoon heel blij mee. Ik ja. bedoel, die term patatverbod is echt veel te kort door de bocht. En, maar uh, komt en is u misschien eigenlijk wel grappig? goed uit, toch? Nou ja, kijk, we zitten hier nu <laughs> wel over te praten. Dus het dat betreft, ja. ik vind het een, een, een veel te een, het is een grappige term. Het was even training op Twitter en iedereen ja. heeft er ontzettend om gelachen. Frietpas. Frietpas, noem alles maar op. Maar we hebben het er nu wel over. Ja. En dat is waar het om gaat. Maar dan het principe kwestie dat Anthony zegt, ja, het is toch wel van de ouders en niet van de overheid? Nou kijk, um, je kunt je afvragen wat je rol als raadslid is. Mm -hmm. Ik ben volksvertegenwoordiger, ik praat met veel mensen... en het, het gaat me aan het hart. Ik vind het echt een heel groot probleem als ik dit zie... dat kinderen zo dik zijn. En ik, dat, dat, dan wil ik daar het debat over voeren. Mm -hmm. um, en ik heb ook een plan hierbij. En dat is niet een plan dat ik uh, zelf heb bedacht. Dat zeg ik ook in alle, alle eerlijkheid. Want veel mensen vragen me daarnaar. In Frankrijk is een geweldige beweging op gang gekomen. Die heet Epode. En ik, mijn Frans is, is uh, uh, niet heel sterk. Dus ik moet even voorlezen... Ensemble, prévenons l'obésité des enfants. Ja, dus we, gaan, we gaan, tegen samen, gaan samen strijden tegen obesitas. Dus we gaan samen strijden tegen obesitas. In een 226 gemeentes is het gelukt om rondom scholen met winkeliers met een hele hoop stakeholders samen een plan te maken. En dat is, nou ja, dat is de rol van de dat overheid. Die, die kan je op gang brengen. Ja, dat is dan de rol van de overheid, en De rol van de overheid is duidelijk ook een marktmeesterschap voeren. En dat is hierin gewoon de rol voeren die ze nodig zijn. En dat vind ik heel goed. Alleen ik denk dat het punt is, is dat we ook echt moeten kijken hoe kunnen we nou de ouders en hoe kunnen we die kinderen zelf ervan overtuigen sowieso dat dat echt Beter en anders moet en kan. Zeg je eigenlijk van je moet beginnen bij die ouders? Dat is het belangrijk, de belangrijkste plek. En daarna komen misschien die ondernemers. Nog nou een ja, keer? Laat, laat ik misschien een ander voorbeeld nemen. Is dat de, de, de partij van, uh, van de heer Poorten, die is laatst uh, negatief geweest over een verbod op koffieshops binnen 250 meter van een, uh, een middelbare school. Want in eerste instantie moet daar aan preventie worden gewerkt. Nou, dat argument, daar ben ik voor dat er aan preventie moet worden gewerkt. Dus ik vond het ook een beetje een dubbel verhaal ervan. Want ik ben eigenlijk voor het sluiten van. Uh, patatzaken voor twee uur. Maar dan vind ik ook dat je andere uh, ongeinigde Maar nu wordt, nu, krijgen, nu wordt het wel erg ingewikkeld als we ook nog de coffeeshops erbij betrekken. Altijd, ja, dat snap ik. Ja. <laughs> maar meneer Poorter, het principe van dat je eerst naar die ouders moet gaan en dat je dan misschien later eens een keer die, die ondernemers ook aan kunt spreken. Ho, ho, hoe zit dat in dat plan? Ja, ik ben het meest met die volgorde. Eerst ouders. Ouders zijn verantwoordelijk om die kinderen met een degelijk ontbijt uh, naar school. En waarom gebeurt dat niet? Nou, omdat uh, het, het, het gebeurt in heel veel buurten en dat is ook in onderzoek aangetoond dat het helaas samenhangt met, uh, met opleidingsniveau en toch met armoede. Het zijn toch de meeste mensen die, die minder werk uh, hebben. Die ja. gek genoeg dus het meeste geld uitgeven aan, aan slechte uh, producten. En die dus ook dat geld bij een school krijgen om, uh, om daar die, uh, die patat van te kopen. Ja, het okay. veel dus daar komt geld vandaan, Anthony? Ja, ja, dus nou ja, ik, dus de, de, de, daar, daar is echt een hele wereld te winnen. De vraag is dan wel, hoe ga je die ouders bereiken? Um, het zijn heel veel ouders uit Turkse gezinnen. 44% van de Turkse kinderen van 10 jaar is te zwaar. Dus dan moeten we toch echt 44%? Dat... 44% oh. van de Turkse kinderen van 10 jaar is te zwaar. Um, en nou ja, ik ben dus ook echt bezig om met de Turkse gemeenschap uh, in gesprek te gaan. En ik denk ook dat, dat het vanuit gemeenschappen zelf moet gaan komen. Gewoon tegen elkaar zeggen, joh, het is een pijnlijk verhaal, weet je. Dat, ik, ik merk het ook in de reacties op deze uh, discussie. Je gaat het over je eten hebben. En dat mm -hmm. is niet niks. Mensen mogen natuurlijk gewoon bepalen wat ze zelf eten. Uh, maar toch Zullen we daar met z'n allen de discussie over moeten aangaan. Uh, om verschillende redenen. Het gaat om kinderen hier. En het gaat om zorgkosten. Het RIVM heeft berekend dat 5 tot 7 procent van onze totale... Kosten aan zorg uit zal gaan naar obesitas. Hm. En dat vind ik te veel. Nou, uh, heb je nog wat te zeggen, Antoni? Ja, Op een ben... heel overtuigd nu? Nou, ik vind het een heel goed idee om dit aan te pakken. En dat is heel belangrijk. Ik denk alleen dat we echt moeten kijken van waar begint dat bij. En dan ben ik heel blij dat de heer Porter zegt... eerst met de ouders praten. Goed. Laten we dat doen. Oké, okay, nou dan wens ik u veel succes, meneer Porter. En hartelijk dank voor het schillen van het afpad, heer Antoni. Dank u wel. Dit is de dag zit erop voor vandaag. Ik verwijs u nog even naar onze website. Dit is de dag.nu. Daar kunt u reageren of iets teruglezen of terugluisteren. Zometeen uh, gaat radio 1 verder met Villa VPRO. Uh, Geri Jochems en Tessel Blok. goedemiddag. Hallo, we Wa praten met Wouter van Dieren van de Club van Rome. Okay. Waarom de Club van Rome? Want, Thijs, de Club van Rome rides again. In 1972 kwam die milieudenktank met een behoorlijk schokkend rapport... over de eindigheid van onze natuurlijke hulpbronnen... en hoe de mens zich daar al of niet bij zou aanpassen. En nu komt die milieuclub met een voorspelling over hoe de vlag er in 2052 bij hangt. Nou, dat is niet best. We hebben een begin gemaakt met het minder belasten van het milieu... Maar we zijn te langzaam. Verstandige beslissingen voor de lange termijn gaan niet op tijd genomen worden. Dat komt door het korte termijn denken dat bij kapitalisme en democratie hoort. Einde oefening, curtains, bye bye menselijke soort. U heeft de kans gehad en verkloot, het is over. Lid van de club van Rome Wouter van Dieren begeleidt ons straks naar de uitgang. Maar ondertussen toch nog even het nieuws met Job Boot. Radio 1, het NOS-journaal.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 De autoriteit Financiële Marken waarschuwen de mensen die willen beleggen in buitenlandse valuta. Er zijn steeds meer aanbieders en die spiegelen consumenten vaak een hoog rendement voor met grote risico's. De AFM raadt consumenten die toch in buitenlandse valuta willen beleggen aan om vooraf goed te kijken of hun financiële situatie deze risicovolle handel toelaat. Het Finse bedrijf, achter de populaire Angry Birds-spellen, heeft zijn winst vorig jaar flink zien stijgen. De gameontwikkelaar maakte 48 miljoen euro winst, en dat is ruim 60 meer dan in 2010. Het bedrijf bestaat sinds 2003, maar de afgelopen jaren kwam dankzij het succes van Angry Birds de grote doorbraak. Begin dit jaar kwam Angry Birds Space uit, en dat spel is in een maand tijd 50 miljoen keer gedownload. Duitsland waarschuwt dat Europese landen moeten vasthouden aan de gemaakte begrotingsafspraken, inclusief de 3%-norm. Volgens bondskanselier Merkel mag het stimuleren van de economie niet leiden tot hogere tekorten. De nieuwe Franse president Hollande wil bezuinigen, maar tegelijk ook de economie stimuleren. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANRB, verkeersinformatie. Er staan files op de A10 West richting Zaanstad... bij de Coentenel, 4 kilometer. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen het knooppunt Heiken en Horst, 5 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Het half vijf bij u op Radio 1. Gisteren, het zal u niet ontgaan zijn... waren er verkiezingen in Griekenland. De uitslag is onbestuurbare chaos. Vraag is dus, komen er volgende maand weer verkiezingen in Griekenland? En waar is het einde? U hoort het zo. En verder ons panel Schuld en Boete over de zaak Robert M, over kroongetuigen en over de kwaliteit van wetgeving in ons land. En de Club van Rome doet vandaag weer eens van zich spreken. Als wij onze manier van leven onveranderd voortzetten, zijn wij ten dode opgeschreven. Dat voorspelt de Club in een vandaag gepresenteerd rapport. En Wouter van Dieren, lid van het Eerste Uur, geeft hier tekst en uitleg. En wilt u reageren op alles wat u bij ons hoort? Doe dat dan vooral via onze site vilavpro.nl Dit is Radio 1, Villa, VPRO. We gaan naar Griekenland. Samaras, leider van de winnende partij De Nieuwe Democraten... is bij de premier geweest. En hij kreeg daar de opdracht een coalitie te gaan vormen. Dat lijkt een onmogelijke taak, want een compleet versplinterd Griekenland... Vanmiddag en vanavond zal Samaras met diverse partijen praten. Aan het telefoon NRC-correspondent Marloes de Koning vanuit Athene. Goedemiddag Marloes de Koning. Goedemiddag. Zijn ze al uh, gaan praten? Zijn de gesprekken al begonnen? Nou, ik geloof dat uh, de, de klok ongeveer nu uh, begint te tikken. Samaras mm -hmm. heeft van de, de president uh, het mandaat gekregen. Hij is, uh, hij is de eerste formateur... Uh, en volgens de, de, de Griekse grondwet um, heb je dan drie dagen om te proberen een, uh, een regering te vormen. Als dat niet lukt, dan, uh, dan mag de tweede partij uh, beginnen. Dus uh, ja. ja, die tijd is nu ingegaan. Ja, nou bereikt ons het bericht dat Samaras van de nieuwe democ democratie met Pasok, de socialisten gaat praten... waarvan hij eerder gezegd had, ja, daar ga ik helemaal niet meer mee praten. Ja, dat was, dat was een beetje uh, show. Uh, Samaras die hoopte voor de verkiezingen om een uh, zo groot mogelijk uh, mandaat te krijgen en, uh, en te winnen, eigenlijk van zijn, uh, zijn vroegere rivale PASOK. De Alleen, derde partij uh, geworden, hè, bij de verkiezingen? Wat zei je? De derde partij geworden. PASOK, ja. ja. Die, zijn, die hebben een enorm uh, verlies geleden. Ze zijn, zijn kleiner dan ooit. Uh, en, dat, en dat duidt ook echt op een, op een politieke aardverschuiving uh, in Griekenland. Nou ja, daar kan een, een coalitie tussen PASOK en Nieuwe Democratie bij wijze van spreken ook nog wel uh, bij. Inmiddels ja. inmiddels voor iedereen duidelijk is dat, dat die twee partijen die de afgelopen decennia uh, de macht hebben uh, verdeeld, hè, om en om hebben geregeerd, dat die eigenlijk helemaal niet zoveel van elkaar verschillen. Nou, in, twee... in het huidige landschap staan ze nog het dichtst bij elkaar. Oké, okay, hm. dus hij gaat praten met PASOK, die zullen wel mee willen doen. Dan hebben ze samen nog niet genoeg zetels... en dan komt ah, het steen. echte grote probleem, namelijk wie schuift aan. En tot nu toe blijkt, althans volgens de berichten... dat geen enkele partij, splinter of niet... die bezuinigingen voor zijn rekening, rekening wil nemen en dus aan zal willen schuiven. Ja, precies. En daarbij, uh, he, dus samen hebben ze net niet genoeg... En bovendien hebben ze allebei zoveel uh, ingeleverd bij deze verkiezingen... ...dat het eigenlijk heel raar zou zijn als deze twee partijen dan nu toch de regering zouden uh, vormen... ...terwijl ze zo afgestraft zijn. Dus er is echt een, een, een probleem qua uh, legitimiteit. Dus ze zoeken een derde partner. Uh, het probleem is, uh, er zijn heel weinig partijen die zich daarvoor lenen. Eigenlijk alleen maar uh, democratisch uh, links... Een vrij jonge partij, uh, links, eigenlijk ook een beetje tegen de bezuinigingsafspraken. Maar goed, die zijn misschien nog wel, nog wel over te halen. Ze zijn vrij gematigd. Uh, het probleem daarbij is dat die partij uh, het voorbeeld uh, heeft van, van de, de nationalistische partij... die een paar maanden geleden zich aan een coalitie heeft gewaagd met PASOK en, uh, en Nieuwe Democratie. En die partij is nu um, he, van de kaart geveegd. Die uh, ja. hebben niet eens de kiesdrempel gehaald. Die zijn daar zo voor afgestraft dat... Uh, ja, dat, dat, dat, dat je je wel even twee keer bedenkt uh, voordat je daar daaraan waagt. Want du waarschijnlijk is het een politieke doodsteek. Dus jij verwacht niet dat dat wat gaat worden? Nou ja, kijk het moeilijke is dat, dat ook uh, alternatieven er bijna niet zijn. Um, hè, dus stel dat Samaras er nu niet in slaagt, dan zou uh, misschien de, de nieuwe tweede partij van het land, uh, dat is de, de, de radicale linkse coalitie Syriza, die zou het mogen gaan proberen. Mm. Alleen, ook zij zullen grote moeite hebben om een regering te vormen. Het is eigenlijk zelfs onmogelijk, omdat de enige uh, kandidaten, de voor de hand liggende kandidaten, zijn bijvoorbeeld uh, de communisten. Nou, dat zijn, dat zijn echte communisten in Griekenland, dat zijn uh, Stalinisten, die ook eigenlijk geen coalities sluiten, die ook al hebben gezegd dat ze daar totaal geen interesse uh, in mm. hebben. Zelfs als ze het premierschap uh, aangeboden zouden krijgen, niet, dan, ze, dan reageren ze eigenlijk niet eens op. Um, en Syriza heeft niet, zoals Nieuwe Democratie... Dat naam, is die tweede nieuwe links-radicale partij, ja? Sorry, je wat zeggen? Dat is die tweede partij, die linksradicale radicale partij, Syriza. Ja, precies. Ja. En uh, in, in het Griekse systeem werkt het zo dat de grootste partij... degene die ja, gewoon de meeste stemmen heeft gekregen... die krijgt ook nog eens uh, een, een bonus van 50 zetels... die het mogelijk moet maken om met een sterk mandaat te regeren. Nou, Nieuwe Democratie heeft die bonus wel... Maar de tweede partij, Syriza, heeft die bonus niet. En, en dan is het eigenlijk echt al bijna onmogelijk om, uh, om een coalitie te vormen die een meerderheid in de Kamer heeft. Nou, dat lijkt dus onmogelijk. Uh, kunnen ze maar beter meteen heel snel achterkomen en onmiddellijk weer nieuwe verkiezingen uitschrijven? Dat zou dan bijvoorbeeld al over een maand kunnen. Vraag is alleen, hebben de Grieken dan voldoende stoom afgeblazen bij deze verkiezing om dan verstandig te worden? En te zeggen, er moet in elk geval geregeerd worden, we gaan iets anders stemmen. Ja, nou ja, dat is inderdaad maar helemaal de vraag. Want uh, het kan eigenlijk twee kanten opgaan. Ik sprak gisteren ook iemand, een, een Syriza-stemmer, die zei van... nou, laat ze maar een coalitie vormen, want dat, dat wordt de doodsteek voor ze. Daarna, gaan we verkiezingen, daarna hebben we verkiezingen waarmee we echt afrekenen met, met de oude garden. Ja, dus het zou kunnen leiden tot, tot zelfs nog verdere versterking van, uh, van de flanken, zeg maar. Van de, van de, de, de rechtse en de linkse extremen. En dat betekent nog minder geneigdheid om die bezuinigingen uit te gaan voeren. L niet ja. eens over te onderhandelen, maar gewoon niet. Ja. En dat betekent dus richting uitgang euro. Ja, waarschijnlijk wel. Maar goed, dat is één scenario. Het andere scenario is inderdaad, zoals, uh, zoals je ook al zei... He, dat, dat, dat uh, deze verkiezingen dienden om, om af te reageren, om stomen af te blazen... om even heel erg duidelijk te zeggen van... hé, hey, wij zijn ontzettend kwaad op jullie en uh, nooit meer doen. Um, en dat er dan vraag 2 nog beantwoord moet worden. Ja, maar wat willen we dan eigenlijk wel? En dat een tweede, een tweede verkiezing daar misschien uh, toe zou... Uh, een antwoord voor op zou kunnen leveren. Het moeilijke is een beetje dat, dat Griekse partijen um, eigenlijk amper echte... Echte geloofwaardige alternatieven bieden. Kijk, iedereen is wel kwaad. Iedereen zegt van die bezuinigingen doen te veel pijn. Ze leiden nergens toe. Maar ja, wat er nu voor in de plaats moet komen, dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. En die is nog niet zo goed beantwoord. Marloes de Koning, correspondent NRC in Athene. Dankjewel.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 Nee, nou, volgens het principe save the best for last. Chris? Ja, uh, ik heb iets te pakken. Ik ken het. burnout. Een Scoop? Over scoop natuurlijk. Dat is precies waar wij Chris voor hebben binnengehaald. Wat, natuurlijk, wat moeten he? wij met de scoop? We zijn Radio 1, Eliane. Ze heeft ja? geluncht met Van der Groot, de zendercoördinator. Ja, sorry, ik heb geen dus gewoon... slecht woord over Govert. En ze tutuïerden elkaar. Yes. Govert is gek met nieuws en nieuwigheid. En Lisbeth is gek met Govert. Stilstand <laughs> is achteruitgang. De zon ja. scheen omdat ze geen andere keuze had op niets nieuws. Eh, uh, Eliane? Samuel Beckett. Koffie. Chris. Espresso. Ja, nee, dat ook, oh. maar even de scoop. Nou, oh, ja. Bram, kan jij vandaag de koffie een beetje stil doen? Het gaat hier om een scoop. Een scoop.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 300.000 euro. Dat is heel groot. kun je een huis van bouwen. Ja, of er één door Kolhaas Kolhaas is wereldklasse. Die kan zo bij Paul en Witteman. En we zitten Paul na het voetbal. Dus het gaat om minstens 150.000 luisteraars. Kolhaas zit in de meest dubieuze landen allerlei wanstaltige torens neer. exclusief bij ons. Of een Skyline in Almere. Ik vind dat van een ongegeneerde patserigheid waar ik niets mee te maken wil hebben. Maar wij wel. En meteen na de bekendmaking maakt Chris er een eentje van. Eentje? Nee, een 101. Tel de tekstpagina 101. Cappuccino. Wat we jongens, maken sorry, een nieuws. Je, Zo, jongens, ik kan Bram niet verstaan. Bram wil iets zeggen. Cappuccino. Wat? Wil je misschien een cappuccino? Nou, Bram. Ja, lekker. Wil je een cappuccino? Ja, ja. Oh, okay. uh, ik ben er even helemaal uit. Waar was ik? Hier uh, in de vergaderruimte. En, en best lang ook. Nou, Koolhaas komt. Die is er trouwens maar, echt 10 minuten. en Die moet onmiddellijk door naar de beurs van Berlage. Ja, gisteren dus regelt een taxi. Precies. Koolhaas is er wel een uit de risicogroep, jongens. Risico? Fotografen. Dansers, architecten en designers. En meme-spelers, slechte praters volgens sommigen in de redactie. Henk, Chris, gewone het koffie. Eerste onderwerp, kop van de uitzending: Rem Koolhaas. Weet je dat die keer we op van Rijn hadden? Ah Rob van Rijn, wat een artiest. Wereldklas. Niemspeler en een hazenlip. Historisch. Had een één gebaar voldoende. Zoals die man aan een touw kon trekken. Je zag het niet. Het was er wel, maar je zag het niet. Een glazen wand. Ja, ja, ja. Glazen wand. Bram, doe mij maar een café lat. Die producties kosten geen rol, want daar speelde het hele decor erbij. Nou, dat kan je van Kolhaas niet zeggen. Ik heb hem een keer de watersnootramp van 53 zien spelen. In zijn eentje, de hele ramp. Kippenvel. Ik dacht echt dat hij verdronk. Maar er was niet eens water. En gelukkig werd hij met een touw en een helikopter gered, maar je zag het niet. Het was er wel, maar je zag het niet. En aan het eind de rubberboot met koningin Willemina. Dat je eerst dacht dat het een rubberboot in een rubberboot was. Maar al snel werd het de majesteit, zoals alleen Rob het kan. En één oh. café latte. Maar bij ons was het niet echt een prater, Bram. Nee, het was geen radio. Het was zeker geen radio. Zijn koffie zat helemaal over de microfoon. Hij knoeide zo. Maar wel een historische uitzending. Oh, ja. Ik vind Rob van Rijn een hele expressieve Voor ja. mij doe mij bijna weer inzien, maar geen koffie, Bram. Oké, okay, Gert, Eliane komt zo naar boven met Kolhaas. We komen er pal na het nieuws in. Uh, maar, Lisbeth... Tien minuten vanaf nu. Uh, Ze houden de taxi draaiende. Ik heb maar heel even, ik heb maar tien minuten. taxi staat beneden. U kunt na het nieuws de deur door en dan ja, wordt u vanzelf voorgesteld aan de luisteraars. Lisbeth Schoneveld, eindredactie. Rem Kovans. Lisbeth, ik hoor net van de eindregie dat we eerst nog even naar voetbal... Oh, ik hoor de tune. Focus, het cultuurmagazine op Radio 1. En dan schakelen we nu live over naar Andy Houtkamp. De bekerwedstrijd Haarlem Willem 2. Andy? Wat een... Ongelofelijke wedstrijd na 90 minuten 4-4, verlenging daarna 6-6. En dan krijgen we natuurlijk penalties in deze kwartfinale van het bekertoernooi. Ja, er wordt wat getreuzeld van de kant van Haarlem. Het is, uh, ja, wat, wat onrustig allemaal. Het heeft ook zo lang geduurd. Liesbeth? Er is ja? Liesbeth? Gebeurd. Ja? Ik nog... hoor net van de eindiging ja. dat dit nog wel eens heel erg lang ja, kan het gaan duren. Echt nee. het, het spannendste kwartier van het bekertoernooi kunnen worden. Nee. Het werd 1-0 door Jan de Graaf. Het werd 1-1, snel daarna alweer. Door... Wij gaan er weer in als Andy eruit gaat. Wat een prachtige goal. 2-1 wordt het daarna. 3-1 wordt het zelfs. En dan lijkt Haarlem naar de volgende ronde te gaan, naar de halve finale. Van het tekenternooi. Maar nee, ze komen knap terug, de mannen uit Tilburg. De Kruikenzeikers die 3-2 en 3-3 maken. En dan vlak voor tijd 4-3 voor Harem. Wordt het toch nog 4-4. Gaan we verlengen? 6-4 voor Harem. En dan die twee eigen doelpunten. Het is ongelooflijk. We gaan dus dadelijk penalties nemen. En de keeper van Haarlem staat er al helemaal. En morgen is het opnieuw een spannende dag op de redactie van Focus. Want dan hebben ze namelijk een exclusief interview met Jan-Jaap van der Wal. Oké, okay, eerst een paar korte dingen waar je op moet reageren. Waarom? Beatles of The Stones? De, maar we zou, nee, we zouden over mijn theaterprogramma praten. En over comedy trainen en over het artistiek leiderschap ja. en dat soort dingen. Oké, okay, dus maar ik snap maar eerst niet even... helemaal nee, wat ja, hier. De... Beatles of The Stones? Ja, weet ik. Ik kom uit 1979. Ik weet nog niet. Nu, Rolling Stones. Doe daar nou maar Rolling Stones. Kanker of aids? Ja, jezus. Wilt u deze serie geluidloopt als podcast downloaden? Ga dan naar vilavro.nl. Vergeet de aangekondigde btw-verhoging, de eurocrisis en wat er nog meer aan ellende over ons gaat komen. Want als we onze manier van leven niet veranderen, overleven we niet als soort. Dat is de conclusie en een voorspelling van de internationale denktank De Club van Rome en het korte termijn denken van democratie en kapitalisme... maken dat de politiek deze catastrofe niet kan voorkomen. Is dat een aangedikte schreeuw voor aandacht? Voor het milieu? <laughs> of steven we nou echt af op het einde van ons bestaan? Wouter van Dieren, hartelijk welkom. Ondernemer en milieuactivist, zo word je altijd aangekondigd. Maar je bent toch ook vooral de enige Nederlander die lid is van de Club van Rome. Um, wij overleven niet als we onze huidige manier van leven voortzetten. Wat is nou precies wat wij zo verschrikkelijk verkeerd doen... dat wij de wereld en gronden aan het richten zijn? Mag ik even corrigeren? Er Absoluut, zijn vier ja. leden van de Club van Rome, de Majesteit. En Ruud Lubbers zijn erelid. Ja? En Peter Blom, de voorzitter van Triodosbank En ik zijn de gewone leden. De gewone leden. We zijn dus vier. De... Oké. Okay, maar, ja. en, maar en, en twee die daadwerkelijk ook wat bijdragen. Want nou, de koningin nee, zal niet vaker rapportjes. rapportje schrijven, nou, Nee, ik. dat doen ze niet, maar ze zijn wel actief. Oké, okay. dat gezegd hebben we. Ja. Wat doen wij zo verschrikkelijk verkeerd in onze manier van leven dat, dat we ten onder gaan? Dat is heel eenvoudig. Uh, je kunt niet eeuwig groeien in een eindige planeet. Dat gaat niet. Er uh, is een beroemde uitspraak van Einstein. Als je denkt dat je kan, eeuwig kan groeien op een eindige planeet... dan ben je of gek of je bent een econoom. Ja. Oh, dat onderscheid maakt hij nog wel. Ja, hij nou, uh, zegt niet dat het synoniem is. Toen het lang geleden, toen dat nog niet synoniem was. was. Maar uh, het kan gewoon niet. Je kunt niet alles eindeloos uh, exploiteren. De boel raakt op. Economen rekenen in productie, productie, productie. Het produceert steeds door. En wij rekenen in, wat gaat daar? aan kapot. Mm -hmm. uh, vruchtbare grond die verloren gaat, grondstoffen die opraken. Dus de ene rekent alleen maar zich rijk... en de ander zegt, wacht even, er is ook een aftelpost. Hm. Jullie hebben een, een, uh, een foto gemaakt van het jaar 2052... omdat dat ook 40 jaar na dato is. 2012 is 40 jaar na 72. Um, schets nou eens, puntsgewijs, hoe onze state of being is. Hoe wij ervoor staan... In dus, dat jaar. Nou, in 52, over 40 ja, jaar. 52. Inderdaad, het is 40 plus 40. 1972 was ons eerste rapport, grenzen en groei. Aan de groei ja. We hebben een paar updates gemaakt. Die zijn doorgerekend, ook hier op ons eigen plan... Bureau voor de Leefomgeving. En er komen steeds dezelfde, uh, komen dezelfde resultaten daaruit. Dus wat dat betreft verandert er niks. Is Er ook niet zoveel nieuws onder de zon. Maar de stand van zaken is dat we in 2052 zogenaamd met 8 of 10 miljoen miljard mensen zijn. Dat beschrijft Randers in het nieuwe rapport ook. Uh, Kanttekening daarbij is, dat zegt hij ook wel uh, overal tussendoor, dat die mensen niet te eten hebben. De helft daarvan heeft niet te eten, want we hebben niet genoeg vruchtbare grond. Er gaat per jaar miljoenen hectare verloren, om allerlei redenen. Dus je hebt het niet. Er is dus geen eten voor die mensen. Het andere is dat het klimaat... Uh, we gaan nu uit van twee graden die we dan met Kyoto-doelstellingen moeten... Halen, het zal wel erger worden. En daar gaat hij ook vanuit. Dus hoeveel is, die, is het klimaat, is de temperatuur gestegen in de, 2052? Dan is die uh, met, tussen de 2 en de 4 graden gestegen. En dat is meer dan voldoende om miljoenen hectare huidige landbouwgrond kwijt te raken. Want die verstuift dan, die verhit dan, die bouwt dan geen humus meer. Mm -hmm. uh, er komt wel een nieuwe landbouwgrond bij, want Siberië wordt warmer. Dat kun je ook voor een deel en dan positief noemen, maar dat weegt niet tegen elkaar op. En hoeveel. Landen aan, in kuststreken van de wereld zijn verdwenen dan? Nou, dat, uh, dat hangt natuurlijk... Bangladesh is waarschijnlijk gone. Nou, dat hangt natuurlijk vanaf. Je hebt daar technische maatregelen tegen. Dat, Nederland ligt natuurlijk uh, als een van de laagste landen ter wereld. Bangladesh ook. Daar kun je technisch wel wat tegen doen. Dan moet is je wel niets... geld hebben als Bangladesh. Ja, je moet er geld voor hebben. Maar ik verwacht niet dat de wereldgemeenschap zegt... die 300, uh, 400 miljoen mensen die daar wonen... daar gaan we geen dijk voor bouwen. Dat maar gaat wel die, mensen, die landen die hebben zelf ook enorme problemen. Is het dan niet uh, ieder voor zich? Je krijgt, uh, dat is zeker, dat gebeurt nu al overal in de wereld... Uh, knokpartijen omgaan schaarse grondstoffen. Dat is natuurlijk dagelijks aan de gang. Je krijgt ook al knoppartijen, gewoon omdat de voedselprijzen zo hoog zijn. Er voedsel... is nu nog genoeg voedsel, maar ze voedsel. zijn niet meer te betalen. Voedselprijzen gaan ja. omhoog, dat is altijd een bron voor revoluties. Dat ja. is wereldwijd... Honderden jaren zo geweest. Met stijgende voedselprijzen, voedselprijzen gebeurt dat standaard. Oké, okay, u schetst dus het, het milieu, hè, door de opwarming ja. van de aarde. Uh, het feit dat miljoenen mensen gewoon honger gaan lijden omdat het eten er dan daadwerkelijk niet meer is. De sociale onrust, kom maar op. Uh, over uh, um, Bangladesh zei u op de vraag van Ger... ja, technisch zijn daar wel oplossingen voor. Maar voor al die andere ellende die u schetst... zijn natuurlijk ook oplossingen. Namelijk een andere manier van gaan leven. Je moet, Was uh, het maar zo simpel. Ja. ja. ja. Uh, we... Je kunt de economie indelen, of eigenlijk definiëren met uh, een dienst per product. Een glaasje water is een, is een dienst. Mm -hmm. Ik wil een glaasje drinken. Daar zit een hoeveelheid milieu en energie in. En dat moet met een factor 10 omlaag. Dus je moet tien keer zo weinig, tien keer minder energie en milieu... in het ene glaasje water hebben geïnvesteerd. En dan overleeft de wereld. Die, dat kan, dat kan technisch allemaal, we hebben dat ook doorgerekend. Je kunt alles tien keer zo zuinig en efficiënt maken. Dat doen we niet, omdat we verkeerd rekenen. We rekenen wereldwijd steeds onze producten niet door... op hun milieukosten, op hun energie- of klimaatkosten. We doen alsof we rijk worden door die kosten allemaal te negeren. Morgen is op een conferentie van de Club van Rome... en van het Wereld Natuurfonds samen... Is een beroemde rekenaar, Pavan Sukdev uit India... Bij, werkte bij de Deutsche Bank. En die heeft uitgerekend hoeveel duizenden miljarden per jaar... wij kwijtraken aan zogenaamde ecologische dienstverlening van de planeet. Mm -hmm, mm -hmm. Nou... Dat, die rekensom zie je in geen enkele nationale begroting. Die zie je nergens terugkomen. Dus terwijl de ene zegt, we groeien. En uh, we bezuinigen en we groeien. Dat is rekensom 1. Zegt de ander. nee, wacht even. Die planeet die ver verleent ons diensten. En die zijn zeer kostbaar. En dat rekenen we niet. Nee. Als we dat wel zouden meerekenen... zouden we een hele andere economie krijgen. En wij hebben doorgerekend... met name met onze Duitse collega's... van het Woepertaal uh, Klimaatinstituut ook in de bondsdag aangenomen als motie... dat als je technologisch deze enorme verbetering... van je efficiëntie van grondstoffen invoert... dan kun je die planeet uh, beleven met 3, 4, 5 miljard... Nu kan het nog. Maar jullie ja. zeggen, ingebakken in de menselijke soort... is dat wij niet op tijd die beslissingen gaan nemen... Wat maakt dat? dat, dat zo er zijn twee redenen voor. Eén is omdat ons economisch stelsel naar de foute cijfers kijkt. En wat ik net zei, mm -hmm. we rekenen niets door van wat de werkelijke prijs is... die we betalen voor ons, ons, ons systeem. En het andere is dat onze besluitvorming te traag is. Mm -hmm. En Randers schrijft in dit rapport dat je in feite vraagtekens moet zetten bij die hele vrije markt... en die zogenaamde democratie. Maar wat is de doorstaan? zogenaamde democratie? Dat is nou, die stroperige besluitvorming, zegt nou, hij dan. Er, is, er is ook een, een boek een rapport van Robert Reich. Die was minister van Economie onder Clinton. En die zegt, dit huidige kapitalisme... Mm -hmm. dat leidt tot enorme onvrijheden... omdat een bepaalde financiële elite... die kaapt de planeet op dit moment. Mm -hmm. Dus dan hebben we het over de vrije markt... die zogenaamd vrijheid en democratie moet brengen. Nee... Hij wordt gekaapt. En in feite hebben alle landen nu tegenwoordig... een financiële bezettingsmacht. Krijgen ze over zich heen die zegt... en jij zult je zo gedragen. Maar de, maar de boodschap aan de andere kant... de boel wordt leeggeplunderd. Daar is geen enkele internationale organisatie voor. Nou, dat is een politiek verhaal. Daar gaan politieke beslissingen aan ten grondslag. Je, je, in, in die ideale wereld kan je je een andere constellatie voorstellen... dat wel andere beslissingen genomen gaan worden. Maar ik heb jullie rapport ook zo gelezen... dat er ook in staat... eigenlijk is het ook een beetje... De aard van het beestje. De mens is niet in staat om op, in de korte tijd die hij nog maar heeft... om de tanker zo bij te sturen dat het goed komt. Nou, Ik weet niet of we dat zo zeggen. Um, we hebben last van enorme zogenaamde vertragingen. Dat zit in onze rekenmodel ook. Hoe lang duurt het voordat je een verandering doorvoert? En dat klopt, dat duurt ontzettend lang. Maar je ziet ook sommige systemen die razendsnel opereren. Ik, uh, als je in China komt, dan zie je elk jaar... Een tempo van verandering, dat is niet bij te benen. Dat halen wij nooit. Een beroemd voorbeeld in een boek van Thomas Friedman, columnist van de New York Times. Hij zegt daar in, in, in, de, in een Chinese stad is een conferentiecentrum gebouwd. Groter dan alle conferentiecentra in de wereld bij elkaar. Hebben ze in acht maanden neergezet. Mm -hmm. Daarentegen de reparatie van een roltrap in Washington. Die noemt hij dan. Duurt, doen ze twee jaar over. Maar de, de, een verandering kan snel gaan, maar het is niet altijd een verandering ten goede. Het lijkt wel bijna dat als het, om het slechter te maken, kan het altijd heel snel een verandering moeten om de boel boe om te gooien zodat het beter gaat, heeft iets langer nodig. Het tempo waarin in China nu uh, duurzame technologie wordt ingevoerd... Dat, dat winnen ze grandioos van ons. Ze ja. bouwen heel veel kolencentrales, dat is rampzalig. Maar ze bouwen ook schoner dan wij dat doen. Dat doen ze weer goed. En het tempo waarmee ze zonne-energie nu invoeren en wind... dat gaat ook in een enorm tempo. Maar dus, toch zijn we, zijn we te laat, is jullie conclusie, uiteindelijk. Nou, anderhalf miljard mensen in China, als die dus de goede kant op gaan... dan heb je misschien een kans op bijsturing. bijsturing. In Duitsland, onze directe buren, daar hebben ze nu 20% duurzame energie. Wij zitten op 2%. Dus in onzezelfde economie... Uh, Economische systemen doen als ze buren het goed en wij doen het slecht. Wellicht opnieuw een aanzet voor discussie over hoe het verder moet. Een global forecast van 14 gaan. years. Nou, wacht even. Zo een nieuw, een nieuw was rapport u, was van de Club van, was van het zo Rome. Erg? Nou, ja, zo, zo, zo komt het wel gelezen, een beetje op. Ja. Maar je kan maar beter iets hardhandig neerzetten. Dan gaan mensen misschien een beetje nadenken. Dat rekenen, hopen toch? we van mij, mij. Okay. Wouter van Dieren, lid van de Club van Rome, hartelijk bedankt voor deze tekst en uitleg. En Villa V. is zometeen na het nieuws bij u terug met wetenschap en schuld en boete.